Komt een gedicht voordragen, want het is de 14e, een gedicht der liefde. Daar verheug ik me op. <laughs> Daar nou, ik zeker. Op. Nou, we gaan het zeker maar. Carina, ja. jij uh, bent op pad geweest voor uh, Kabouter Piruid. Zeker, ik ging de Amsterdamse Waterleiding daarin. In en, uh, nou, luister maar, het is hartstikke leuk. ZFM, dit is ZFM. Carina live in Zandvoort.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 En die was heel ondeugend en heel grappig, vandaar dat hij uh, ja, eigenlijk de keboute pierde tot leven is gekomen. En uh, op een dag zei Irina van uh, laten we gewoon eens een keer een verhaal op papier zetten. Hoe leuk is het om een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 Meli en ik hebben vooral alle tekeningen gemaakt. En toen gingen papa uh, ze iets meer uh, digitaal maken. Oh ja. En dan ook iets uh, echter. Maar helemaal naar jullie zin. Ja. ja? En dan uh, Elie... komt er dan ook nog een knuffel van piramid. Dat de kinderen zand de antwoord denken. Dat ik wil, ik wil, ik ja, wil een ja. piramid knuffel. Leuk. Het zou ja? echt wel leuk zijn. <laughs> ja, of, uh, of een 3D piramid poppetje. <laughs> of een bardpoppetje. Of een poppetje ja. enzovoort. Ja. Ja, en, en die dan, dan je... in het dorp verstoppen. Hey, en, en misschien als, uh, net als bij de Pokémon, zie je opeens Pierenwiet's uh, allemaal hier lopen in de duinen. Kun je punten scoren? Ja, het kan alle kanten op, hè? Ja, precies. <laughs> Pyrewiet go. Oh. Pyrewiet go! Ja. <laughs> nou, dat hebben we nu bedacht dus. Um, nou, moeten we nog een stukje lopen ergens uh, naartoe? Want um. dit is het leefgebied van Pyrewi. Want wat eet hij eigenlijk? Waar leeft hij nou eigenlijk van? Uh, ja, eigenlijk... Gaat hij wel eens naar de Albert Heijn dan? Nee, dat eigenlijk niet, <laughs> maar... Ja. ja, hij is gezond ja. eten. Hij is heel en gezond. Dingen uit de duinen. Ja. Omdat we... hele kleine dingen. Ja. Ja. En hij had ook heel erg veel uh, van duindorn sap. Oh, supergezond. Vind heel lekker. Zouden wij ook wat vaker moeten drinken? De bommetjes vitamine C zijn dat. Ja. Dus een is niet veel ziek? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Nee. Wat doet u nog meer voor zijn gezondheid? Heel veel wandelen, maar ook? Hij gaat af en toe ook... Een... Uh, uh, in een ijsbad. <laughs> ja, in een ijsbad. Wat? Ja, in, in, in een koud beekje gaat ja. hij zich dan... Uh,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 Die maakt eigenlijk bijna niks af, dus dan heeft hij de één motor en dan crasht nee, hij meteen. Nee, dat moeten we niet hebben, dat moeten we niet hebben. Ik denk dat Pyruid heel graag hier lekker blijft, in deze prachtige duinen, He? Wil jij nog iets zeggen, Bojan? Nou, eigenlijk uh, niet, volgens mij hebben we alles al verteld. Ja? Misschien kunnen we kijken of we wat aalscholvers kunnen spotten ja. op het eiland. Laten we eens ja. kijken. En uh, ja, het boek ligt in de winkel.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 ZFM. Dit is ZFM. Karina live in Zandvoort. For all that it was rough, but lately I been doing better than the last four cold Decembers I recall.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 I you, I need you, oh God.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 Ja, dat... ah. ja, we zijn al uh, druk bezig. <laughs> uh, Rob, Rob de Graaf is aangesloten uh, als uh, lijsttrekker D66.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 Ik vertegenwoordigde uh, Zandvoort en zo waren er ook nog Bloemdaal en, en, en Heemstede. En dat waren uh, niet politiek gerichte uh, doelen. Het was niet zozeer een debat waarbij we de jongeren proberen te overtuigen van het mm. feit van we in Godesnaam D66 stemmen. Mm. Want het was ook uh, vertegenwoordiging van jongeren van 16 jaar hè, tot en met 24 jaar. En daar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 Begin maart wordt het uitgezonden en ook op ZFN. Oké, okay, nou dan uh, is dat zeker aardig ja, om, uh, om zeker. te um, Terug naar uh, de politiek. Meneer De Graaf, uh, u wordt uh, lijsttrekker van ja. ja. Dat was Michiel? Nee, Michiel Hermsen, mijn uh, fractiegenoot, is nooit lijsttrekker geweest. Oh nee, klopt. Nee. Maar, dat uh, was uh, Remond van Haften. Remond van was dat en ja. uiteindelijk werd hij wethouder. En, uh, en, is en toen is Michiel opgeschoven naar voorzitterschap. fractievoorzitterschap. Vanwaar uh. de wissel?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 Wat is daar de reden van? We hebben de toeristische visie hebben wij geaccordeerd... omdat in die toeristische visie heel veel goede dingen staan... wat absoluut werkt voor Zandvoort. Maar wij hebben daar tegelijkertijd bij aangegeven... in een aansluitend uh, amendement dat we hebben ingediend... dat wij het niet uh, akkoord vinden om van 120 dagen naar 30 dagen... Ja, de amendement zegt 90, 60, 30. Ja, dat was uh, nee, 120. 120, ja, 60 ja, ja, ja, naar 30. Ja, ja, ja.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 Een eigen woning hebben. die hun huis zelf willen verhuren. zelf bewonen, het huis. die zelf voor een x aantal dagen. Ja, maar dit, dit gaat over mensen die hun huis verhuren. Ja. zonder erin te zitten. En ja, die gaan terug klopt. naar 30. Die gaan terug naar 30. Ja. Dat is het specifieke onderwerp. En dat mm -hmm. vonden wij niet helemaal gepast. Oké. Okay. Oké. Okay, um, um, vond we grappig. Afgelopen commissievergadering. had Michiel daar nog een aardige opmerking over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 ja, dan dat, moet je dat accepteren. dan, dan is dat zo. Ja. Ja. Wat ik wel even wil benadrukken, en dat, dat, dat, dat, dat, dat zie natuurlijk uh, de meeste mensen niet die de politiek actief volgen, is dat uh, na elke raadsvergadering, zeker een commissievergadering, uh, gaan we even met elkaar nog uh, een, een drankje doen, uh, een half uurtje een, bij, een beetje bijpraten. Stop. En dan is de sfeer goed. Ja, absoluut. absoluut. Dat wil ik absoluut me raden. Ja. Um, wat heeft het coalitieprogramma opgeleverd?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 Uh, daar moeten wij nu als nieuwe raad uh, uh, zeg maar een, een ei over gaan leggen. Daar zijn heel veel discussies over. He, er is zelfs op een bepaald ogenblik... sommige partijen uh, gesteld in de huidige raad... ...van nou ja, laten we het hele Badhuisplein maar uh, op slot zetten... ...want het is een besluit wat we moeten terugdraaien. Dat waren wij absoluut, daar waren wij het absoluut mee oneens. Want na jaren stilstand uh, op het Badhuisplein... ...is er nu eindelijk een besluit genomen. En... Dat is nu eenmaal een vaststaand feit. Je moet nu doorpakken. Mm -hmm. En dat hebben wij ook heel duidelijk in ons programma gezet. Niet elke keer terugkomen op genomen besluiten. Het kan mm. wel. Alleen je moet het wel goed overwegen. En het Badruisplein heeft te lang stilgelegen. En daar komt gewoon een heel erg mooi project. We doen er nog één voor de muziek. Want het blijft natuurlijk ook een... Uh, ik mocht geen muziek. verzoeknummers zien. Ik heb ze niet, maar... <laughs> nee, die hadden we vorige keer. Ja. Die kwam ineens met twee verzoeknummers aan. Uh, meneer Graaf, we hebben het over sport op bladzijde 4. Sport ja. als basis voor sterke verenigingen. Ja. Um, er is nogal wat sprake over uh, uh, sterke verenigingen. Daar hoort ook veilig sport bij. Ja. Daar uh, lees ik in uh, weinig programma's iets over... Um, de heren van Sportservice hebben acht uur in de week voor uh, dit project. Ja. Uh, behoeft dat meer aandacht? Dat behoeft zeker meer aandacht. Het is heel uh, goed, uh, fijn dat u daarover begint. Wij hebben toevallig Michiel Hermsen en ik zijn gisteren bij Sportservice geweest. Hebben wij een, een uitgebreid uh, onderhoud gehad met Esther die daar de kart de trekt. Aardige dame. Mm -hmm. um, en die ook onze ogen wel heeft geopend. Uh, met name mijn ogen. Van wat Sportservice allemaal doet. En dat geeft maar te meer aan dat je veel meer in gesprek moet gaan met dat soort organisaties. We hebben binnenkort ook een ontmoeting, dat is overigens niet de eerste keer, met pluspunt over jongerenwerk. Sporten is heel erg belangrijk en sporten gaat veel verder. Sporten is belangrijk, Daantjesveld heb ik gezien in programma, maar het gaat natuurlijk ook over hoe je dat U zegt zelf, mijn ogen gaan open. Ik hoop dat jullie daar ook eens goed naar kijken, want het is heel belangrijk. En dan gaan we nu muziekje draaien, wat heb je meegenomen? Ik heb Edith uh, Piaf. Ah, nou, dus, uh, een fantastisch. fantastisch. Non, je ne regrette rien. Ja. Ja. De Michel Beaucaire, sur de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien. of the young. weer verder met het programma. Ik heb net tegen meneer de Graaf gezegd dat ik nog heel wat punten wil aanpakken. Ja. Dus we gaan voor vaartverslag. Ik heb nog uh, heel veel de, water. dankjewel. De, de vakantieveruur hebben we het over gehad. Maar wat ja. mij opvalt ja. is maximaal twee hotels per wijk. Ja. Als ik Zandvoort even doorfiets en ik ga bijvoorbeeld de hoge weg op, ja. dan kom ik er toch al een stuk of zes ja. tegen. Ja. Gaat u de vier sluiten? Nee, nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het is alleen een, een, een, een wens van van deze 60 om heel duidelijk de balans van wonen en toerisme in Zandvoort te bewaken. Is dat een toekomstvisie dan? Dat er in de volgende wijken niet meer als twee hotels kunnen komen? Dat, dat is onder andere een toekomstvisie. En ja, wat de staat blijft staan? Ja. ja ik vond het wel ja, nog nee, hotels. Ja, ik, nee, ik kan me dat voorstellen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het is een, een, een punt... <lacht> wat bij mijn collega Michiel Hermsen heel erg aan zijn hart ligt. Um, je zal maar in een wijk wonen... Ja, hij, waar als hij de hoek, hier hoek omgaat, komt hij al drie hotels terug. Precies, en... en <lacht> Weet je, je mag nooit je eigen persoonlijke voorkeuren in programma's verwerken. Maar het, het is absoluut waar. Wij proberen, uh, en dat, dat heeft ook waar u net over had, over, over parkeren. Je moet die balans houden. En uh, te veel is te veel. Dit, dit tikt wel een beetje, uh, ook het, uh, uh, daar gaan we niet op terugkomen. Nee. In mijn ogen tikt dat wel een beetje de toeristische visie aan... over het verhuren van complete woonhuizen. Dat kan je dan ook als een pension zien. Nee, omdat een verhuur van totale woonhuizen een, een beperking geeft van 120 dagen. Ja. He, een hotel, die, daar kan je 365 ja. dagen in verblijven. Ja, en, duidelijk. Brede zorg, preventie en nabijheid. Um, het Ar Arnhems model betreffende schuldsanering. Ja. Wat is dat? Schuldsanering is in feite 150% een norm... Dat is om mensen die al in een, een, een dusdanige slechte situatie verkeren, ook een keer adem te kunnen geven. Die staat geven. erin, maar ik wou ja. het even over het Arnhemse preventiemodel ja. hebben. Hè. Uh, dat is dat de gemeente koopt in een bepaalde wijk schulden op van, uh, ja. van mensen. Uh, hoe ziet u dat hier, al, als een wijk of als heel Zandvoort? Heel Zandvoort. Oké. Okay. Ik heb het doorgelezen, dat project. Maar het is een, een, een lijvig project waarbij de, de gemeente lijfig. gewoon alle uh, bekeken schulden. Ja. Uh, en daarna gaat dat weer uitgewerkt worden ja. in een soort van terugbetaling. Ja. We zijn benieuwd uh, wat daarvan komt. Voor heel Zandvoort. Nee, de... ook. Klimaat en duurzaamheid. Maximale uh, afscheiding van 80%. Ja. Uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Dat is een hele goeie. Um, je ziet dat we uh, in, de, in de periode uh, met afvalzorg altijd heel erg sterk bezig zijn geweest. We hebben een hele discussie, laatst ook in de Raad gevoerd, mm -hmm. over een, een, een milieustraat in Zandvoort. Nou, die blijkt helaas niet mogelijk te zijn, ook in verband met de, de, de locatie van, uh, van, de, van de remise. Um, dan moet je wat. Uh, wij hebben in ieder geval ervoor gepleit dat de afvalstofheffing gelijk blijft. Dat die niet verhoogd wordt, maar dat je dus slimmer met je afval moet omgaan. En dat is een stukje bewustwording van inwoners zelf. We hebben drie bakken, waarvan één bak zowel voor plastic als voor, voor papier is... We hebben ook heel veel containers in staan voor staan voor bijvoorbeeld glas, ook voor papier. En als mensen zich meer bewust worden van het feit. van ga nou eens beter scheiden. Hè, en ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik probeer dat met, met de hand op mijn hart. Ik probeer dat te doen. Ook ik ben wel iets te makkelijk, dat, dat geef ik gif toe. Maar het, het, het, het gaat je op een gegeven moment tegenstaan. Je moet, je moet wel om die. Die keuzes te blijven maken en goed met het klimaat te kunnen omgaan. En moet je gewoon goed afval kunnen sturen. Het is dus meer uh, bewustwording van. Het is bewustwording is sturing, van. Ja. En, en het is meer sturing en mensen bewust worden. En ja, als je, als je dat niet gaat doen, dan worden die kosten ook steeds hoger om dat te gaan verwerken. Ja, en dan, uh, dan wordt er weer uit een ander kraantje getapt, want dan ja, gaat het daadwerkelijk geld gehoord. Ik kom nog even terug op uh, veiligheid en maatschappelijke weerbaarheid. Uh, scholen, sportclubs, jeugdorganisatie en verenigingen worden actieve partners. In preventie. Ja. Uh, er staat bij mij weer veilig sport achter, maar dat, ja, dat ja, hebben nee, we wel over gehad. We wat um, in, in, geldt dat voor alle preventies? Uh, schelders, grensoverschrijdende Ja, dat, uh, dat geldt voor heel veel zaken, maar ook met name voor eenzaamheid onder jongeren. Dat, dat wordt heel erg onderschat. Daar heeft u het over gehad bij 105. Ja. Is dat echt zo'n zo zo ja, groot dat punt? Ja, dat, dat is een redelijk groot punt. Um, wat, wat, wat met name, he, nogmaals over eye-openers... Er ja, waren echt een aantal jongeren waarvan tevoren toestemming was uh, gevraagd... van wil je erover praten, die echt met zichzelf in de knoop zaten. Mm. En het is natuurlijk helemaal niet stoer als 16-jarige jongen... of als 16-jarig meisje om daarover te praten. Betreft, ja. Hè? En, maar juist is het ook heel, heel erg knap dat deze jongeren daar echt heel erg diep op ingingen. En dat kan je voorkomen door met sporten... Uh, dat te signaleren. Want op scholen... kijk, we moeten niet altijd alles... Nou naar de school willen brengen. Uh, en dat, dat, dat zal... Uh, m, Juf Carina m, zit te knikken. Carina wil het volledig <laughs> met mij eens zijn. Maar het is, het is wel zo... dat op school wordt er... En kan er natuurlijk heel veel gesignaleerd worden... van hoe ja. mensen zijn. Kijk, ja. en als je het onderscheid uh, mag maken... en ook daar... Uh, moet, je, moet je maar eens over nadenken... tussen jongens en meisjes. Jongens gaan eerder... met elkaar tegen een bal trappen... Dan meisjes. En alhoewel het vrouwenvoetbal natuurlijk heel erg in opkomst is. zijn meisjes toch wat meer mm -hmm. terughoudend in sporten. He, en dan hebben we natuurlijk de, de, de, de, de, de telefoons met de sociale media, het pestgedrag. Het is heel erg omvattend. En juist om Groot werk is dat. Dat is groot ja. werk en het is, het, is, het is heel moeilijk om dat aan te pakken. Het, het, het is een heel lastig onderwerp. Maar we moeten daar. Maar, Absoluut, iets aan doen. Uh, dit, dit is natuurlijk ook weer uh, uh, voorlichting, publicatie. Absoluut. Dat je echt mensen bewust maakt van uh, andere dingen. Ja, sowieso. Uh, meneer de Graaf, we gaan praten over openbaar ruimte en verkeer. Ja. Um, in een aantal uh, programma's lees ik... het centrum moet vernieuwd worden ja. en dit moet gedaan worden. Ja. Er staat niets uh, concreets in uw bouw uh, of in uw uh, openbare ruimteverhaal. En eigenlijk verwacht ik dan wat heel veel mensen doen uh, is roepen... de grote krocht moet vernieuwd worden, ja. uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Waarom staat dat niet echt concreet benoemd? Je... <laughs> uh, we roepen het al met elkaar al, al heel erg lang. Ik, ik, weet, ik roep u in, de, in, in herinnering uh, de discussie over het, het prachtige muziekpaviljoen... wat op het, uh, het raadhuisplein staat. Waar we het geloofden... Raadersplein overigens is het plan ingediend in 2017, daar weet u alles van. Ja. En er gebeurt dus niks. Nee. En een aantal partijprogramma's van vier jaar geleden staat het gewoon met name en toename ja. erin. En er is nog steeds niks gebeurd. Nee, en dat is met name omdat uh, op dat punt er geen ei kan worden. Uh, zoals u weet uh, ben ik ook voorzitter geweest van, uh, van de IJsbaan. En uh, daar heb had, uh, ik een medebestuurslid, Leo Miezebeek. En Leo Miezebeek heeft op een gegeven moment een plan voor het Raadhuisplein gemaakt. Het zogenaamde Miezebeekplan. En ik weet nog heel goed dat dat uitgebreid besproken is in, tijdens de verkiezingen 2018, 2022. Ja. Wat er allemaal heel eenvoudig met weinig maatregelen zou kunnen, worden, kunnen gerealiseerd worden. Het is in een laaf verdwenen en er is niks mee gedaan. Ook als, je, als, je, als, je, als je daar even over teruggaat, ja. is dat besproken en toen heeft ja. de wethouder Verhaaien teruggetrokken. Ja. En vervolgens is er drie jaar niks gebeurd. Klopt. En dan komt er een nieuwe kleine uh, uh, ja. plan. Ja. En dat wordt ook weer teruggetrokken. Zo blijft dat, het lijkt om een soort de krocht. Dat heb ook ja, ja, ik ook 16 maanden geduurd. Ja, dat ben ik met u eens. En u kent het standpunt van D66 daarin. Uh, met name heb ik mij daar hard voor gemaakt. Als ik de nieuwe tekeningen zag van het Raadhuisplein. Goed. Een groot... Uh, u vindt het een goed plan? Ik vind het een goed plan. Nou, ik niet. Te meer, omdat ik vind <laughs> dat er wat moet gebeuren. Uh, er moet wat gebeuren, maar het kan veel eenvoudiger. Je kan, uh, het hoeft niet per definitie een rotonde te blijven. Uh, je zou de, de, de, de, de inrichting daarvan kunnen veranderen. Exact, u tekent het. Maar nou, ik heb die, die tekening nogmaals gekeken. Ja, ja, ja, ja. en, en, en, ik vond het al uh, een, beetje, een beetje vreemd, want het mocht niet Plan Misebeek heten. Want het nee, dat is WC. natuurlijk heel, verkeer, dat heel was verkeerd. Verveiland. Maar het maar is goed, wel het, zo. Het, het heeft wel een aandacht. Het, het, het, mijn aandacht heeft het sowieso. <laughs> en uh, ik vertegenwoordig D66, dus het, het, het, het blijft zeker onder de aandacht. Dan gaan we naar uh, focus op verkeersveiligheid. Ik haal er één uit. Ja. Veilig vooruit. Wat is dat? Veilig vooruit is eigenlijk het feit dat je, uh, je moet realiseren. Dat we binnen gemeentegrenzen zitten. En wij pleiten sterk voor de 30 kilometer. En uh, als ik dan toch even een voorbeeld mag aanhalen van een andere partij. Notabene de oudere partij. Die keihard in haar verkiezingsprogramma zet. Wij willen dat niet. Even korter de bocht. En dan denk ik. Als ik met ouderen praat in Zandvoort, dan zeggen ze: Jeutje, Mina, het gaat allemaal wel erg hard tegenwoordig in Zandvoort. Wij willen dat terugbrengen naar 30. Waarom? Het is milieutechnisch uh, gezonder, mm -hmm. minder uitstoot, het is veiliger. En waarom zou je 50 binnen de bebouwde kom moeten rijden? Hè, argumenten als dan kunnen de, de hulpdiensten niet hun gewenste snelheid ja, halen. Daar ging om... het bij de openzet over. Ja, en dan denk ik: jongens, kom op. Um, uh, dat wil, het wil niet betekenen dat een ambulance... daarom zich aan een bepaalde snelheid gaat houden... Hmm. als ze ergens acuut heen moeten. Nee, de ambulance en, en de brandweer... De politie die mogen zwartrijden ze zelf willen. Ja. Alleen het ging erom dat de vrijwilliger... die naar de kazerne moet... Ja. dan ook 30 moet... en dat dan de aanrijdtijd ja. minder zou worden. Ja, uh, als een vrijwilliger naar een kazerne moet... dan krijgt hij wat mij betreft ontheffing. We moeten, daar, we moeten daar niet al te krampachtig over ja. doen... 30 kilometer in Zandvoort vind ik een behoorlijke snelheid. Gaat maar eens rijden. Amsterdam heeft het. Uh, Haarlem heeft het sterk uitgebreid. 30 is hard zat. Ik zie daar iemand neeschudden, maar daar gaan we verder niet op in. Ga ik absoluut niet op in. We gaan in. door naar bestuur en financiën. Uh, Regio-samenwerking gaat nu voor. Ja. Um, is dat de financiën neerleggen bij een, een, een regio-organisatie? Of verder met Haarlem? Nee, het heeft puur te maken met de ambtelijke samenwerking natuurlijk met Haarlem. We hebben binnen Zandvoort een heel gezond financieel beleid kunnen voeren... de laatste raadsperiode, midden dankzij, dankzij Gert-Jan Bluis... die afscheid gaat nemen, helaas. Prima minister van Financiën, als ik het zo mag van noemen. Financiën. Nee, dat, dat mag hè, eer wie eerder toekomt. Dat heeft hij echt, echt goed gedaan. Hij is goed naar de, la, de raad geluisterd, dus ook aangegeven wat wel kan, wat niet kan. Zandvoort staat er, staat er gewoon financieel heel gezond, heel gezond voor. Ja. En daar ben ik heel erg blij mee. Alleen, hè, wat, wat wij ook altijd benadrukken... en Michiel Hermsen is onze financieel specialist uh, op dat gebied... je moet niet al te veel geld op de bank hebben. Het is geld van burgers en het moet ook geïnvesteerd worden. Mm -hmm. Nou ja, um, u haalt uh, meneer Bluis al aan... Ja. Um, Vorige week hebben we de strategische investeringnota ja. gezien en ja. behandeld. Daar was iedereen het uh, eigenlijk wel een beetje mee eens. Uh, het is op verzoek van de raad geweest dat hij gemaakt is. Dus dat plan is uit de raad gekomen. Ja. Uh, hij heeft het nu voor de tweede of derde keer gepres ja. uh, gepresenteerd. Daar ben ik zeker wel blij mee dan. Absoluut. Absoluut. En hij heeft ook aangegeven, dit is gewoon hoe, hoe, het, hoe het is. Mm. En het is aan de nieuwe raad om dat aan te scherpen, af te zwakken... Kortom, een, een, een, een stuk gereedschap. Zijn dat echt eigen? harde bedragen? Of het kan zijn, de raad daar nog mee spelen? Daar kan de raad mee spelen. Alleen het zijn wel uh, committed bedragen... Uh, waarvan je zegt, van, kijk dat kunnen we investeren in die en die en die projecten. En dat is altijd veel helderder en duidelijker... dan wanneer je het maar vaag hebt over... oh ja, we hebben wel geld daar en ja. daarvoor. Nu is het inzichtelijk. En natuurlijk kan je daarmee. Het is niet in, in beton gegoten. He, het is een bespreekstuk... Ja, die 12 miljoen blijft 12 miljoen natuurlijk. 12 ja, miljoen blijft 12 miljoen. Daar kan je niet aan tonen nee. verder. Nee. Nee. Um, ik heb nog wel een leuke. Oké. Okay, Elke benieuwd. euro moet werken voor Zandvoort. Ja, liefst wel. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat? Want je investeert ook in Haarlem. Uh, investeren in Haarlem, hoe bedoelt u dat? De samenwerking? Ja, uiteraard. Maar dat heeft te maken met het ambtelijk apparaat. Daar betalen wij uiteraard voor. Daar halen wij expertise mee, uh, mee binnen. Dat is... Een, een lang gekoesterde wens van D66 om die, uh, om die samenvoeging uh, te hebben <tie> gecreëerd. Dat is nog onder, onder uh, uh, de wethouder Gerard, uh, Gerard Kuipers geweest. Oh, dat is alweer een tijdje dat, geleden. Dat is alweer een tijdje geleden, maar even ter herinnering. Uh, die samenwerking met Haarlem ja, die kan op sommige punten natuurlijk altijd verbeterd worden. Daar wordt ook echt de vinger aan de pols gehouden... Maar iedere euro zal moeten werken voor Zandvoort. Ja. En daar moeten we heel erg goed mee, mee over weggaan. Ja, daar is toch wel een, een, een, een discussie over te voeren. Ik heb jullie horen discussiëren over, over ODI ijmond En ja. dat daar misschien iets naar halen moet. Ja. Dat is natuurlijk ook geld investeren. Ja, dat klopt. Uh, ja, daar is nog niet echt een besluit over gevallen geloof. Nee, nog niet. Uh, we hebben het wel dat was wel aardige... een aardige bespreking trouwens. Het was een hele aardige bespreking. Ik kan me voorstellen dat het een van de meest saaie stukken is geweest... die wij in de Raad hebben besproken... Uh, we hebben uh, alle partijen hebben eigenlijk ook, met name D66, sterk vooruitlopend daarop gezegd: ja, uh, de samenwerking met ODI-mond is, is, is prima. Alleen het is een logapparaat. Uh, je, je, je moet je goed realiseren: het gaat over vergunningen verlenen en dat soort zaken. En het mag niet zo zijn dat een ODI-mond het tempo bepaalt. met betrekking tot uh, de ontwikkeling binnen Zandvoort. Mm. En wij zagen daar gewoon wat ontwikkeling binnen ODI. Die wij liever naar Harlem hebben. Maar goed, ja. dat moet, daar moet nog een ja, eitje over gelegd worden. Daar moet nog een eitje over gelegd worden. Uh, over dit soort beslissingen. Hè. Gisteren is uh, uh, actueel over die, uh, het niet plaatsen van containers voor uh, Oekraïners in de keizerstraat. Ja. En uh, de, de, de, de reden is de stikstofuitstoot. Ja. Maar wat is het verschil tussen uh, deze bouw en die en, en echte bouw dan? Geen. Uh, stikstof is op dit moment, nou, dat hoef ik u niet te vertellen, een hot item. Maar uh, de keuze was daar gemaakt en dan kom je terug nee, omdat het nee, geen nee. stikstof is. Nee, de keuze was daar niet gemaakt. De keuze die is voorgelegd. Uh, het, het, het, het college heeft een aantal uh, locaties onderzocht. Daarbij kwam de Keesomstraat verder weg als meest gunstige uit. Er, er zijn insprekers geweest in de commissie. Onder andere uh, de, de, de, de manege die, die daar pal bij ligt. Die heeft ook een bepaalde uitstoot qua, uh, qua, uh, qua van, van paarden mm -hmm. en dat soort zaken. Ja. Uh, en na nou goed, overwegen van alle argumenten is er besloten om het daar niet te doen. Ja. Maar waar dan wel? Nou, en, dat, uh, en dat wordt nu dus door dat het Dat ging meneer Blaas over... het onderzoek, dat ik. Ja, nou het is, het is echt een, een, nou ja, een probleem. Ja, uh, Is het, ja, ja, zeker, is het zeker, gewoon, want aan de ene kant wil je heel graag gaan bouwen hè, op de ja. uh, Curie. Ja. Hè, waar op dit moment die opvang plaatsvindt. Het zijn mensen, hè? het zijn niet jongens. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dus je moet heel goed gaan kijken van waar ga je, waar ga je, waar ga je kijken. Ja. Nou, dat gaan we dan zien. Um, ja. Meneer de Graaf, we zijn er bijna doorheen. Um, ik heb er eigenlijk nog twee, maar de, de ene laatste sla ik even over. Ik okay. wil naar de laatste. Ja. Um, stel, er wordt een coalitie gevormd. Ja. Zijn er dan partijen die u uitsluit? Nee. U gaat met alle partijen om tafel. Uiteraard is dat afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Maar dat is een inkopper. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. En na de verkiezingen gaan wij ons beraden met welke met partijen wij eventueel... Wij zouden willen samenwerken. Uh, dat heeft met programma's te ja. maken. Dat, heeft dat was de volgende vraag. Kijk naar ja, de programma's. Ja, kijk... We zijn natuurlijk in. Als D69 zetels zou halen, dan zou dat natuurlijk fantastisch, <laughs> fantastisch voor Zandvoort zijn. Nou, gezien de landelijke verkiezingen. Dus uh, wat dat er gaat, is er niks. Uh, ik, is niks onmogelijk. Nee. Maar je hebt natuurlijk te maken met, met, met, met, met partijen die met elkaar om tafel moeten opkijken ja. naar compromissen. Ja, wij zouden heel graag de verantwoordelijkheid uh, weer willen nemen. Wij zijn echt uh, een beetje klaar met. Uh, Eruit stappen, vertrouwen terugtrekken, dat soort zaken. Wij willen gewoon, en daar staan wij zeker niet alleen in. een stabiel vier jaar tegemoet gaan. Waarbij we. Mijn vraag D66 willen gewoon aanpakken. Absoluut. Het kan wel. Het kan wel. Ja, nou, Verander het vraagteken niet, maar uit, <laughs> laat het uit. Um, ik, wat, ik, wat ik nog wel wil opmerken: ja. uh, als ik zo'n programma lees, dan ja. lees ik. Uh, we zetten in, we versterken, we verminderen, ja, ja. we zetten in op. Landelijk heeft D66 een plan van aanpak gep gepresenteerd. Ja. Waarom doe je dat niet? Goeie vraag. Um, het is zo duidelijk. Het is duidelijk. Wij hebben ook geprobeerd in de, in de tien punten... die aan het begin van ons programma staan... heel duidelijk aan te geven waar onze focus, uh, waar onze focus op ligt. He, we hebben vijf punten uh, in tien. onze flyer. Ja, tien in het partijprogramma In onze flyer benadrukken we nogal he, wat, wat voor ons heel belangrijk is. En dat is voor heel veel partijen belangrijk. Want het is maar net... Hoe ga je ermee om? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe, hoe vul je dat in? Wonen is natuurlijk hartstikke belangrijk. En wat ik nog even wil aangeven: dat vandaar dat het nog een conceptprogramma is. dat we heel duidelijk bezig zijn. van hoe, hoe kunnen wij nou bijvoorbeeld een slag gaan slaan. met betrekking tot de stikstof? Hier zou u er bijvoorbeeld aan kunnen gaan denken. alleen dat moeten we nog een beetje uitwerken. van hoe kan je veel mensen bijvoorbeeld van het gas uh, halen. He, zodat je daarmee stikstofruimte creëert. Een soort buffer krijgt waardoor je de mogelijkheid krijgt om weer te kunnen gaan ja. bouwen. He, en dat heeft ook te maken met toekomst met bouwen. Uh, blijf je die parkeren, blijf je dat, dat koppelen he, aan, aan, je aan blijft, woning. Blijf het lastig zijn. Want die parkeernormen, we willen alleen maar parkeren. Ja. He, in ons verkiezingsprogramma het is het jammer dat u dat er niet uithaalt. Maar dat is mijn grote ja, ja. wens. Het ingenieur Friedhofplein. Ik Ik ben daar laatst echt een paar keer langs gereden. Ik zie dat het bijna tijd is. Ik zie het, ik zie het. Um, dat is een parkeerterrein? Dat is een parkeerterrein. En dat is doodzonde, want staat, in de winter staan er 1, 2, 3 auto's maximaal. Doe daar woningbouw. Okay. Maar als daar sommige partijen zijn, we, nee dat kan niet, want we moeten die parkeren, parkeren, parkeren. Daar word ik wel eens een beetje moedeloos okay, nou, dus... En straks krijgen we geen ruimte meer om te bouwen. Hè? Als we alleen maar aan het parkeren denken, nee. dan een groot pleidooi nee, nee, ja, ik om... Van de, <laughs> een die, groot pleidooi om... Ik kom graag terug. <laughs> om, nou, dat, dat is altijd... U bent ja, welkom. Ja. Een groot pleidooi om eens te kijken naar uh, ruimte, parkeerplekken en woningbouw. Ja, Meneer de graaf, ontzettend bedankt voor uw komst en uitleg over het uh, programma. Heel het graag gedaan en dank uh, dat ik uh, uitgenodigd ben. En uh, wij zien u waarschijnlijk uh, uh, volgende week zaterdag of over vier dagen zaterdag bij Albert Heijn met. Zeker, Spire. zeker. Op de markt staan wij en ja. uh, Denk ook met een aantal andere partijen die dat ook <laughs> okay. gaan doen. Dus het wordt in ieder geval heel gezellig en informatief. Dank u wel. Graag gedaan. Ik hoorde dat gisteren juni.